Op internet werd de petitie stopdoktercorrie.nl geopend. De staatssecretaris benadrukt dat scholen zelf mogen bepalen... hoe ze het onderwijs inrichten... en welke methoden en leermiddelen ze daarbij gebruiken. Koffieconcern De Masterblenders, 1753, het voormalige Douwe Egberts... schrapt 110 van de 2200 banen in Nederland. Het bedrijf verkoopt minder koffie dan verwacht... onder meer door het succes van koffieapparaten van concurrerende merken.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 Het is waterkoud, maximaal 7 tot 10 graden. Maar woensdag blijft het droog en is het weer zonnig. Dit was het NOS Journal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen met de de Graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Langs de Lijn van maandag 11 november. Vier nederlagen op rij. PSV heeft een niet-al-te-best herfstrapport. Sterker nog, het is het slechtste resultaat in 15 jaar. En een slecht rapport betekent boze ouders. Nou, ja, geslagen. Ik bedoel, tuurlijk laat hij wel blijken dat hij boos is dan. Maar dat hoort ook. Maar het hoort binnen de kleedkamer. Ik vind dat het heel goed doet. Naar buiten toe altijd heel rustig. Karim Rekik praat over trainer Philip Cocu en de slechte resultaten van PSV. In Spanje ontstaan er zorgen over de fitheid van Lionel Messi. Hoe gaat het met de Argentijnse spits? En gisteren zagen we iets vreselijks op het hockeyveld. Ik voelde die stik. En ik zag in mijn val zag ik een tand eruit vliegen. Toen wist ik al van nou, dit is, was een behoorlijk klop. Dat zei Seffi van As gisteren. Hij verloor zeven tanden en liep een gebroken kaak op. In de hockeywereld is de discussie losgebarsten. of een bitje, gebitsbescherming, verplicht moet worden gesteld. En een wereldrecord reed hij niet. Maar Sven Kramer is in vorm. Samen met trainer Gerard Kemkers ligt hij volledig op schema. Het gaat natuurlijk ontzettend goed. Dat heeft hij al tig keer bewezen. Hij heeft een paar wedstrijden echt huis gehouden. En dit was nou eenmaal niet een wedstrijd waarin je moest gaan huishouden. En we praten ook nog over boksen en over schaken. Tot 11 uur in Langs de Lijn. In Londen spelen op dit moment de nummers 1 en 2 van de tenniswereld tegen elkaar... in de World Tour Finals. Novak Djokovic en Rafael Nadal. Inzet is de winst in Londen. Mark Brasser winst van het toernooi. Begint er al enige tekening in de strijd te komen mm <sniffs> Nou, Rione, er zijn uh, vijf games gespeeld. We zitten in uh, de zesde game. Het is 3-2 in het voordeel van uh, Novak Djokovic. En een vrij ja, merkwaardig begin toch wel van deze finale. Djokovic heel erg goed in de eerste drie games. Hij kwam 3-0 voor. Hij brak uh, Nadal meteen in de tweede game. Sterk spelend vanaf de baseline. Djokovic, veel tempo makend. heel direct spelend. Daarmee uh, drukte hij Nadal in de verdrukking. De Spanjaard maakte fouten. Djokovic dus naar 3-0. Hij kreeg daar zelfs een breakpoint. Hij kon er uh, 4-0 van maken. Hij kon een dubbele break voorkomen. Ja, toen miste hij dat breakpoint. Een beetje. Hij zat wat fout met zijn timing bij een backhand. En eigenlijk vanaf dat moment uh, ging het mis bij Djokovic. Hij ging opeens veel meer fouten maken. Hij zat niet echt lekker meer in de rally. Ja, je weet dat je dat tegen Rafael Nadal niet hoeft te doen. Dat is een haai die duikte dan volop. En die kwam terug. Heeft zojuist gebroken. Het is nu dus 3-2. Het is inmiddels 3-3 geworden. Want Rafael Nadal die heeft zijn service game gehouden. Ja, geweldig affiche natuurlijk hier in de O2 Arena in Londen. Deze finale. De titelverdediger, Novak Djokovic, tegen de nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. Nadal die deze week twee partijen moest winnen om die nummer 1 positie op de wereldranglijst vast te houden om het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld. En dat, dat heeft hij gedaan. Ja, wat kan je zeggen over deze partij? Het is ja, misschien too close to call of a coin flip, zoals ze bij het poker zeggen. Het is 50-50. Ja, Moeilijk aan te geven wie er nou favoriet is in deze finale. Laten we eens kijken naar Nadal. In februari teruggekomen na zeven maanden blessure Leed, de man van dit seizoen. Hij won daarna, na die rentree, zo'n beetje alles wat er te winnen viel dit seizoen. Hij pakte de titel op Roland Garros, hij pakte de titel op de US Open. Won heel veel toernooien. Is dus de nummer 1 van de wereld, dat staat er vandaag niet meer op het spel. Won hier in de halve finales van Roger Federer. Ja, en dat zal hem heel veel vertrouwen hebben gegeven. Ja, en tegenover daar staat dan Novak Djokovic, de man van het na seizoen. Nou ja, goed, hij won natuurlijk ook de Australian Open, maar vanaf die verloren finale op de US Open tegen Rafael Nadal speelde Djokovic geweldig. 21 wedstrijden achter elkaar heeft hij al niet meer verloren. En de laatste ontmoeting die hij die die had met Rafael Nadal, nog niet zo heel erg lang geleden in Peking was dat. Ja, toen won hij makkelijk 6-3 en 6-4 voor Novak Djokovic die dit indoor tennis op deze snelle banen toch iets beter aan zou moeten kunnen dan Rafael Nadal. Goed, er zijn dus zes games gespeeld. Het is 3-3. Djokovic serveert 30-0 voor in zijn eigen service game. We zijn straks bij je terug. Dankjewel Mark Brasser. Hockeyer Sef van As brak gisteren een kaak en verloor zeven tanden. De oorzaak was niet alleen de klapte die hij kreeg met de hockeystick. Ook het niet dragen van gebitsbeschermers speelde een rol. Oud-hockeyer André Bolhuis, tandarts ook... en voorzitter van sportkoepel NOC-NSF... heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van bitjes. En daaruit bleek toch echt wel het nut ervan. Publicatie van het onderzoek zorgde voor een forse toename... van het aantal gebruikers, maar niet bij de toppers. Ook niet bij International Jeroen Hertzberger. Ik hoor sinds ik tien ben en ik heb nog nooit zoiets uh, meegemaakt. Dus uh, ja, onze coach en, uh, die stond met uh, vijf tanden in zijn handen. Dus dat was, uh, dat was wel heftig. Er gaat nu een discussie los, over uh, of bitjes nou verplicht zouden moeten, gesteld zouden moeten worden. Wat vind jij? Ja, uh, vind ik een beetje een, uh, een moeilijke discussie. Uh, een bitje of niet, uh, bij zo'n knal, dan uh, had het denk ik niet heel veel uitgemaakt. Dus uh, ja, een, een, een beetje kan uh, preventief zijn voor een, uh, dat, dat hij eruit valt... maar uh, hij kan ook uh, uh, zeg maar als multiplier werken dat uh, als je een tik krijgt... dat er uh, meerdere tanden uitgaan. Ik, uh, meerdere onderzoeken zijn erop losgegooid, gegooid... maar uh, uiteindelijk uh, vind ik het moeilijk om te zeggen of je iets moet verplichten. Uh, draag je er zelf heen? Nee, ik draag er zelf geen. Nee. En waarom? Ja, nou, ik persoonlijk vind het uh, heel vervelend met uh, ademhaling. Dus ik vind het heel moeilijk om uh, goed te ademen en om, uh, om normaal te communiceren met mijn teamgenoten. Ik kan niet echt normaal praten met zo'n uh, zo bitje in, zo ervaar ik dat. En, uh, maar goed, misschien is het wel zo'n geval van, uh, moet je een keer overkomen om te gaan dragen. Maar uh, op dit moment bevind ik het zelf niet als prettig, dus, uh, dus kies ik daar niet voor. En, uh, maar zoals ik al zei, uh, in zo'n geval uh, maakt het een beetje niet zo heel veel uit. Dus we moeten ook niet uh, te ver afdwalen van... Uh van wat er aan de hand is. Dat zei Jeroen Hertzberger in gesprek met Ajolt Kloosterboer. We praten hierover verder met Johan Wakkie, Bondsdirecteur directeur van de KNHB, de Hockeybond. Goedenavond, meneer Wakkie. Goedenavond. Um, er komen heel veel reacties uh, binnen, veel van, van hockeyers En, ja. en het, het lijkt dat het bidje niet echt heel erg populair is bij, bij spelers. Ik zou zeggen, meteen indoen. Uh, geen twijfel over mogelijk, maar dat is niet zo. Wat vindt u daarvan? Nou, we hebben uh, al heel veel jaren dat we elk jaar uh, de clubs adviseren en ook al heel veel spelers om een bitje te dragen. Toen André Bolhuis nog voorzitter bij ons was, hebben we daar uh, met zijn ervaring ook nog eens een keer de onderzoeken bekeken. En toen een hele grote campagne gestart, met name bij de jeugd, die nog in een wisseling met tanden bezig zijn. En daar hebben we iets van, uh, in 2006 iets van 70.000 bitjes ook echt uitgereikt om uh, te stimuleren dat... ...ouders en kinderen dat zich ook realiseren... ...op weg naar uh, volwassen worden... Ja, en uh, elk jaar weer uh, proberen we alle mensen dat te adviseren om dat te doen. Maar we weten ook door alle jaren heen dat sommige spelers dat niet willen. Je hoort nu van Jeroen Hedberg ja. als topsporter dat te zeggen. Maar er zijn ook mensen in de breedte sport die er niet tegen kunnen. Die zeggen: ik kan geen beetje verdragen uh, door mijn ademhaling of ik heb astma of andere dingen. En uh, we hebben dus gezegd: nou, kijk, verplicht stellen. Dan betekent dat je alles moet, iedereen moet controleren. En dus elke keer het argument moet aanhoren waarom iemand het niet doet.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 ...iets in mijn mond waardoor ik dat bitje niet aan kan doen. Kijk, nou zijn er verschillende bitjes. Je kan bitjes... Kijk, het beste wat je kan doen is... ...en het gebeurt bij de meeste clubs voor het seizoen... ...dat de tandartsen van die clubsomgeving... ...echt uh, uh, zo aan laten passen... ...dat die gewoon goed past. En dat iedereen niet zegt dat die het een bitje is... ...die niet lekker zit, waardoor je hem niet gaat dragen. Dus... Of, je hebt van die bitjes die je voor, voor, voor en warm water. En dat is dan net niet goed. En dan gaan mensen zeggen, ja, dit passen we niet. Dus we laten heel bewust bij die club zo. Dat die tandartsen uh, die daar heel betrokken zijn. Zeggen, laten jullie het nou gewoon goed aanmeten. Waardoor het al vanaf de start gewend is om het te dragen. En daarmee hopen dat iedereen zijn hele leven die, bij het hockey die bitjes ook blijft dragen. Ja. Het is ook wel zo. En dat, maar goed, dat, ik ben een deskundige die in de tijd van Bolhuis kwam ook al achter. Dat sommige van deze blessures versterkt zouden kunnen worden als... De Echt ongelukkig uitkomt. en uh, dat beetje. het hele verspreide probleem. dan dat het echt lokaal. Het, uh, een tand eruit valt. Nou, dit gisteren was natuurlijk extreem een zin voor Sevi. En uh, dit wil je echt niet eens zien, want dat heeft natuurlijk iedereen toen schokken. En dat maakt het ook die discussie nog dus, scherp. Uh... Ja, ja ik, ik vraag me toch af waarom u als bond dat toch niet kan verplichten. En dat als je er echt niet tegen kan, hè, dan, dan, dat je dan bijvoorbeeld een doktersattest krijgt of zoiets. Uh, u zegt, we leggen de verantwoordelijkheid bij de spelers. Maar als je dit dan ziet, hè, zoals gisteren. Ja, nou jij legt de verantwoordelijkheid en bij de spelers, en bij de ouders, en bij de clubs die daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Kijk, als wij iets verplichten, moet je ook alles gaan controleren en moet je alles gaan regelen. Ja, maar misschien is het wel belangrijk genoeg om dat te doen. Nee, maar goed, daarom doen we het heel bewust bij kinderen die die verantwoordelijkheid nog niet zelf kunnen dragen. Bij volwassenen, die dragen die verantwoordelijkheid volledig en hebben al lang gehokkiet en weten wat er aan de hand is. Dus die staan niet voor het eerst op het veld. Dus. We, we hebben deze discussie meer gehad. Hè. Zeker ja. als er elke keer iets gebeurt, leidt het op. Maar dat doet het niet af. Ook de discussie die net plaatsvindt bij spelers van Nels Elftal. Die zeiden: en toch doe ik het niet vanwege een aantal redenen. Dat is hun verantwoordelijkheid. En het is ook niet altijd aantoonbaar dat als je de klap had gekregen, dat er niet iets gebeurd zou zijn. Dus dat maakt het ook wat ingewikkeld. Ja. Um, even naar, naar die actie. Hè. En naar, uh, dat, uh, ja, het zag er vreselijk uit. Ja. Uh, ook duidelijk is dat uh, Verga dat natuurlijk niet. Express heeft gedaan, maar wat vindt u van de actie op zich? Ja, kijk, ik heb het ook gezien en daar gelukkig op de schijn dat ze hun beslissing genomen en ik heb net gelezen dat ook Amsterdam al verga geschorst heeft voor drie wedstrijden. Dus die hebben hun stap ook genomen voordat wij onze terugcommissie inschakelen. Dus ja, je, dat is het strafproces wat daarbij hoort. Vindt u dat een gepaste straf, drie wedstrijden? Nou, dit is een voorlopige straf. Want de commissie gaat zelf nog eerst alles uitzoeken hoe de situatie ontstaan is. Dat gaan ze nu doen. Dus de vereniging neemt alvast het voorschot van een minimumstraf... die bij zo'n actie ongeveer wel te verwachten valt. Ja, was het onbesuist, vond u? Ja, dat vond ik wel, ja. ja. Misschien wel even iets anders, want we hadden het, het over. Het is wel heel toevallig. Maar gisteren hebben wij een grote actie gestart, juist met onze partner interpolis. Om mensen ge ge ge ge ge ge ge ge het gezit aan te bieden. Dat is toch een jaap stop maar Dus het is wel heel erg cru en toevallig dat die twee dingen op dezelfde dag plaatsvonden. Ja, want wat, wat, wat kan u nog verder doen? Want u zegt zelf al, hè? De, de, nou, het komt elk moet, jaar je... bijna terug. Maar. Ja, nou ja, ja we gaat, dit geeft weer een gelegenheid om er even alles weer op een rij te zetten. En daar veel aandacht aan te blijven besteden. Ook weer de gevolgen en de onderzoeken nog eens op tafel te leggen met de medische commissie. Die zit volgende week sowieso in vergadering bij een en hebben gezegd... Nou, ga je alsjeblieft tot nog een keer goed neerzetten. Want dit vraagt van iedereen natuurlijk weer een bepaalde uh, reactie. En nog eens een keer attentie erop. Dus dat, dat moet je op dat moment ook serieus nemen. Alleen, uh, dit was wel heel, heel, heel heftig. Ik heb dit er zelf nog niet meegemaakt in mijn 20 jaar directeurschap. Nee, maar ook nu zegt u niet. We gaan daar nog eens heel goed over praten. Over nou, dat niet over die verplichting, Nee, dat denk ik niet. Maar. Dank u wel voor ja? uh, uw reactie, Johan okay. Bakker. Dank Tot ja. 11 uur LOS langs de lijn met Pio de Graaf.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 And then a rush to suck fast And you need her and she needs you Uit 1984, Dancehall Days. We gaan weer naar het tennis. Rafael Nadal geeft niet zomaar op in die eerste set, Mark Brasser. Nee, Dion, het is genieten geblazen voor het publiek in de O2 Arena. Ze zijn los hoor, allebei. De wedstrijd wordt beter en beter. De rallies worden mooier en mooier. En het is nu Novak Djokovic die op setpoint komt... bij een stand van 5-3 in de eerste set. Hij brak zojuist Nadal bij een stand van 4-3 was dat. En het breakpunt was fenomenaal van Djokovic. Geweldige rally. Nadal kwam in. Die legde een bal weg met een Backhand volley. Zijn volley cross het veld uit. Hij dacht het punt binnen te hebben. Maar ja, Djokovic... Die haalde die bal, gooide nummer overheen. Nadal moest helemaal terug. Djokovic holde meteen achter zijn bal aan, stond aan het net... speelde een stopvolley. Nadal moest weer inkomen. De kregen een netspel. En in dat netspel was Djokovic net ietsje beter. En nu met een ace haalt Novak Djokovic de eerste set binnen. Het niveau van beiden is groeiend. Het is een geweldig, een boeiend gevecht... na die eerste ja, wisselvallige zes games, zeg maar. Novak Djokovic wint de eerste set met 6-3. Het zou hard gaan dit weekend in Calgary. Er zouden wereldrecords sneuvelen. Het ging ook hard, maar de regen bleven records bleef uit. Op de 500 meter bij de vrouw verbeterde Sangwali wel haar eigen wereldrecord. En de Nederlandse mannen scherpten s werelds beste tijd aan... op de ploegachtervolging, maar daar bleef het bij. Toch verliepen de wereldbekerwedstrijden zeer naar wens... volgens TVM-coach Gerard Kemkers. Jeroen Stekelenburg praat met hem over zijn pupillen... Irene Wust, Koen Verwij en Sven Kramer. En die laatste leek op de 5 kilometer... een. Wereldrecord binnen zijn bereikt hebben. Hij reed uiteindelijk de tweede beste tijd. Had coach Kemkers niet stiekem aan een wereldrecord gedacht? Nee. Nee, het is niet iets waar we het, uh, de hele week al mee bezig zijn. Het is, uh, ik heb gevraagd, ik bedoel, als je op een gegeven moment een kans krijgt om een wereldrecord te rijden, de wedstrijd loopt zo. Maar ja, ik, ik merkte wel dat, dat, dat de hele mindset er niet toe was om het uh, in deze wedstrijd te proberen. En uh, dan kun je nog een keertje triggeren, een keertje triggeren uh, en hopen dat hij uh, ergens nog iets vindt. Maar ja, dat, dat gebeurde gewoon niet en uh, ja, daar heb ik verder ook geen spijt van. Is het geruststellend dat Sven Kramer dan dit rijdt en ook nog wel een beetje over heeft? Oh ja, maar daar hebben we, geen, hebben we nooit zorgen om gemaakt. Dat is prima. Ik bedoel, we, we weten wat we met dit soort races kunnen. En we weten wat Sven op dit moment kan. En uh, ja, we hebben een plan. een plan richting... Het volgende plan is richting het KKT. En dan hebben we een plan richting... Uh, uh, richting de Olympische Spelen. En dat zijn, ja, dat, dat zijn routes die lopen. En, uh, en het gaat natuurlijk ontzettend goed. Dat heeft hij al tig keer bewezen. Hij heeft een paar wedstrijden echt huis gehouden. En dit was nou helemaal niet een wedstrijd waarin hij moest gaan huishouden. Andere man van jou op die vijf kilometer is Koen Verwij. Die uh, rijdt dit weekend hier drie individuele afstanden. Vorig jaar won hij ook een 1500 meter. Het was een week later 12e. een keer 4e, weer een keer 16e, weer een keer 13e. Um, is, dat, is dat iets waar jullie aan werken? Om, om die wisselvalligheid eruit te krijgen? Nou, ja, dat is een van de dingen die voor ons belangrijk is, inderdaad. We hebben uh, dit seizoen een heel stabiel seizoen uh, met Koen tot nu toe. En dat is. Het uh, is belangrijk dat die basis daar blijft zitten en dat we ondertussen blijven sleutelen aan, aan, aan dingen die hem een heel uh, mooi extraatje kunnen geven om naar een heel ander niveau toe te groeien. Maar dit, dit moet zijn basis zijn en daar moet hij redelijk constant op kunnen zijn. En dat is, uh, dat is een doelstelling die wij inderdaad uh, uh, hebben. Het mogen geen uh, de, de top 3's, top 4's, top 5's, mogen geen uitzonderingen zijn. Dat moet stabiel zijn. Heeft hij zijn trainer verbaasd dit weekend? Nou, uh, niet echt. Ik weet natuurlijk wel wat ik aan Koen heb. Ik weet wat ik vier jaar geleden aan hem had. Ik weet dat het een heel groot talent is. Schaatstechnisch is hij heel goed. Hij heeft een lijf waar veel in zit en hij heeft een kop waar heel veel mee kan. En ik heb hem dit jaar als een, als een soort modelatleet het hele jaar om me heen zien functioneren. Wil ook heel graag hè? En hij wil heel graag. En zijn focus en zijn doelstellingen zijn heel goed. En die vult hij ook met, met dagelijkse handelen. En dan, uh, ja, dan is Koen uh, een wereldtopper. En dat, uh, dat heeft hij uh, ja, de hele, het hele begin van het seizoen dat jullie zien dat de wedstrijden gereden worden. Dat heeft hij laten zien. Dan uh, Jacob Vrouw, Irene. Ja, die moet misschien wel tevreden zijn met het niveau wat ze heeft. Maar het is zo moeilijk voor haar. Ja, maar dat kenmerkt een topsportster, denk ik. En daar ben ik alleen maar trots op dat ze dat zo opvat. Maar je hebt gelijk, je vat het goed samen. Uh, ik denk dat uh, Irene en ik heel goed weten dat we, ja, dat we eigenlijk een uitstekend weekend draaien. Uh, veel leren ondertussen, maar op een hoog niveau presteren. Uh, en ondertussen hou ik ervan dat ze dan zo'n verbeter gezicht toont. En, uh... Die gretigheid, die, die, ja, dat, is, dat, is, dat, dat kenmerkt haar natuurlijk. Net zoals dat andere in mijn ploeg kenmerkt. Ondanks een enorme status is het nog steeds uh, ik wil winnen. En uh, ja, dat zal een, een drijfveer zijn, een motivatie zijn die we nodig hebben om nog weer te verbeteren. Maar heb jij er veel werk aan? Want haar hart en haar hoofd zeggen vaak iets anders tegen haar. Ja, maar dat is mijn vak. Is dat lastig? Want met name na de duizend, dan zit ze er echt doorheen. Nee, dat is niet lastig. Is mooi. Nee, dat is mooi. Nee, ja, iedereen en ik, hoe lang kennen we elkaar? En, wij hebben soms aan een, aan een knipoog genoeg. En, en soms moeten er een paar woorden aan toe komen. Maar we, we bereiken elkaar heel erg goed. En uh, dat is zeker niet moeilijk. Is er iets wat van haar wat jou teleurstelde dit, dit weekend? Want ze reed in Heerenveen een drie kilometer die heel erg goed was. En dan zit ze hier eigenlijk maar net onder. Had je daar misschien meer verwacht? Of had je ja, ergens? Nee, wat er uitspringt is vooral uh, uh, haar volwassenheid in, uh, en grootsheid in hoe zij dit weekend neemt. En hoe ze het kan analyseren, zelf kan analyseren en, het, en bepaalde dingen een plek kan uh, geven en daar weer op verder kan groeien. En ja, op de, op de, op de drie kilometer uh, was de eerste uh, anderhalve ronde, was uh, twee ronden blij. was uh, ja was niet goed, maar uh, dat neem ik haar verder niet kwalijk. En uh, dat is alleen maar onderdeel van, uh, van het vinden van de juiste race voor Sochi. En dan moeten we dat pruillipje af en toe maar even voor lief nemen. Ja, maar dat is, dat is heel goed bij topsport. Gerard Kemkers zei dat tegen Jeroen Stekelenburg. PSV beleefde de slechtste seizoenstart in 15 jaar. De ploeg uit Eindhoven heeft 19 punten, staat achtste in de eredivisie. De laatste keer dat PSV minder dan 20 punten had na 13 competitiewedstrijden was in 1998. Dick advocaat was toen net weg als trainer en Bobby Robson had het stokje overgenomen. Dit seizoen heeft PSV vier eredivisieduels op rij niet gewonnen. Eén keer werd er gelijk gespeeld en drie keer stond de club met lege handen.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 Uiteindelijk te verslaan. Neem het draait nu om zijn as en schiet binnen. Hij schiet binnen de Hongaar. Maakt 2-1 voor Rode JC uit te draaien. Hij kan echt nou. Het is geen 10 ton dat draait hoor. Maar het is wel een klein vrachtwagen. En hij kan het rustig doen. Niemand van PSV die hem een voet dwars zet. En luister naar het geluid. En concludeer wie er gescoord heeft. Inderdaad NAC. Het wordt 2-1 bij NAC PSV. 10 minuten voor tijd. Het is weer Kwakman. Kees Kwakman van uh, NAC deed PSV gisteren dus de das om. Hij scoorde twee keer. En dus is het praten geblazen in Eindhoven. Wat gaat er fout? Hoe kan het beter? In Eindhoven is het uh, zaak om elkaar goed de waarheid te vertellen. En dat gebeurt volgens Karim Rikiek ook. Ja, natuurlijk gelijk, gelijk naar de wedstrijd ook. Uh, mensen wijzen op je fout. En dat, dat moet ook, denk ik. Maar dat moet allemaal binnen de klinkamer blijven. En dan, uh, ja, dan is het goed. En natuurlijk de volgende dag ook. Ja, nu dan niet, omdat uh, de meesten weg zijn. Maar normaal... Uh, ik kijken wel altijd wel terug ja, met z'n allen. Is het hard tegen hard dan, zo, zo na afloop in zo'n kleedkamer? Ja, zeker weten, maar ik denk ook dat het moet. En ze uh, zijn allemaal uh, professionele voetballers en uh, daar moet je tegen kunnen. Ja, voor jou is het allemaal nieuw natuurlijk en je bent er ook een tijdje uit geweest, maar omdat het om PSV gaat, een grote club uh, in Nederland, uh, ja, je ligt onder een vergrootklas, uh, dat zorgt natuurlijk voor een druk. Hoe ervaar jij dat? Ja, ik heb ook mijn leven al uh, een beetje met, met die druk te maken. Ik bedoel, ook bij City moet je elke wedstrijd winnen. En, uh, je ziet daar de trainer wordt ontslagen bij uh, City na een kampioenschap en een tweede plaats. Dus daar is de druk nog veel hoger. Maar uh, nee ja, zeker, natuurlijk ligt er druk op, maar dan moet je mee om kunnen gaan als speler van PSV. Ja, bij City is een trainer ontslagen, zeg je. Uh, bij PSV, CoQ? Nee, nee, nee, dat niet. Nee, dat zeker niet. Ik bedoel, onze spelers staan 100% achter hem en uh, dat uh, ja, nog steeds vanaf de eerste dag. En uh, ja, we roepen het zo over onszelf af. Ons spel is heel goed en uh, en ja dat. Dus daar heeft niks mee te maken. Nee, hoe, hoe vind jij CoQ momenteel uh, naar jullie? Voel je bij hem iets van, van zeg maar, crisismanagement? Uh, wordt er nu iets anders van hem verwacht... dan alleen maar gewoon met jongens uh, aan de slag gaan, technisch, tactisch? Er komt nu wel wat meer op hem af, neem ik aan. Ja, tuurlijk, maar ik bedoel als speler ook heel veel meegemaakt. Uh, een hartstikke grote carrière, dus ik denk dat hij dat allemaal ook, ook zelf wel heeft meegemaakt. Door de trainer als CoQ zit ik daar niet zo snel van, denk ik. En, uh... Nou ja, daar gaat hij heel goed mee vind ik. Ja, als we hem langs de kant zien, dan is hij heel ingetogen over het algemeen. Wordt niet snel boos, maar binnen die kleedkamer wordt er met deuren geslagen? Nou ja, geslagen. Ik bedoel, tuurlijk laat hij wel blijken dat hij boos is dan. Maar dat hoort ook. Maar het hoort binnen de kleedkamer. Ik vind dat het heel goed doet. Naar buiten toe altijd heel rustig. En ja, daarom... Ja wel veel respect voor die training. Wat mij ook opvalt bij PSV is dat je, dat je wedstrijden begint en het is uh, frivol en, en je dicteert. Maar het kan ook zo ineens weer omslaan. Het blijft kwetsbaar in dat opzicht. Wat is dat? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat elk team dat nu heeft. En daarom wat je al zei, zijn de verschillen zo klein. Het is niet alleen bij PSV, zie je ook bij de andere topclubs. Ja, ik weet niet wat het is. Zij uh, is bij meerdere clubs aanwezig. Dus... Ja. Uh, is het vervelend dat je nu uh, door die interlands. Dat je juist niet die wedstrijd kan spelen om, om het weer recht te zetten. Ja, het was lekker rechtweest. We hadden gewonnen natuurlijk om deze twee weken in te gaan. Maar ja, nu is het ook weer goed om, om even je rug te pakken. Iedereen gaat naar, uh, naar zijn land toe. En ik uh, ja, kan daar weer even leeg leegmaken en dan weer fris terugkomen bij PSV. Ja, ik heb niet het gevoel dat je in paniek bent. Nee, zeker niet. Niemand. Nee? 100%? 100%. Karim Rekik niet in paniek. In gesprek met uh, Martin Friesma. Vanavond werd overigens bekend dat Tim Matas... tot aan de winterstop niet meer in actie komt voor PSV. De aanvaller heeft een knieblessure opgelopen... en moet worden geopereerd. Sim de Jong is opgeroepen voor het Nederlands Elftal... dat zaterdag in het Belgische Genk tegen Japan oefent... en drie dagen later in Amsterdam vriendschappelijk voetbal tegen Colombia. De Ajax ziet vervangt, vervangt Dirk Kuyt... die heeft zich afgemeld met een hamstringblessure. I'm Run, baby, run van uh, The New Shining. We gaan schaken. Twaalf duels uh, verspreid over 2,5 week. Zo ziet uh, ruwweg het speelschema van de Schaak kamp om de wereldtitel eruit. Tussen Anand en uh, de Noor-Karlsen. Het wordt gespeeld in India. Daar komt Anand vandaan. Twee partijen zijn er gespeeld. Beide eindigden in remise. Goedenavond, Hans Beum. Gaat over schaken, dan ben jij er. Gelukkig. Mooi, um, mooi. Wil jij de mening van de schaakliefhebbers... dat er, uh, laten we zeggen, de eerste partijen wat laf is gespeeld? Ja, laf, zo, zo kun je het noemen. Heel erg, heel erg voorzichtig. Ultra super uh, voorzichtig, zo kun je het ook noemen. En je kunt je afvragen of dat een goede tactiek is. Natuurlijk is het teleurstellend voor de, voor de toeschouwers... Ja. Logisch. Maar hetzelfde als dat je bij, bij je wedstrijden. Ja, eerst eens aanvoelt hoe de sfeer is en hoe, eh, hoe het op je overkomt. Voor, voor Carlsen is het natuurlijk allemaal heel nieuw. Hij heeft nog nooit om een wereldkampioenschap gespeeld, voor Anand is dat anders. Uh, ik denk dat die de, he de hectiek van uh, ja, de persconferenties na afloop die hij ook moet doen en uh, de, de, de chaos eromheen en de, de, de, de emotie die loskomt je moet ik enorm wennen aan, aan, aan de, de enorme druk die erop staat, enorme verwachtingspatroon van eigenlijk de hele uh, ja, sowieso alle jongeren, alle schakende jongeren. Ja, want hij is een enorm voorbeeld. Hè? Hij is, uh, ja. Carson is 22 pas, hij ja. is eigenlijk de beste schaker. Sinds uh, 2010 wereld, voert hij de wereldranglijst aan, ja. Maar hij is nog geen wereldkampioen, dus vandaar die druk. Ja, een, een soort druk. Hij moet, een, hij moet de generatie, de, de, de nieuwe generatie... De, de volgende generatie moet het overnemen. Uh, Anand had zijn vader kunnen zijn, is 43. Dus je hebt echt ook een generatieverschil, een generatiekloof. Ja. Maar Anand is een, ze zijn alle twee heel sympathiek. Dus je, ook in, ten opzichte van hun tegenstander. Zij zijn spelers die spelen tegen het bord... Hè? De, de kunst van het schaken is bij hun, uh, staat bovenaan. En niet het, uh, het, het kleineren of het of indoctrineren of het beledigen of het afzetten tegen de tegenstander. Nee. Wat, wat de vele schakers voor hun wel hadden. Ja. Ja, dus je, je krijgt niet een, een toestanden buiten het bord om. Maar we hadden dus meer vuurwerk verwacht in, het, in de beginfase. Maar, maar dat is dus tactiek. Nou, Rustig aan beginnen. Ja, dat denk ik. En ja. dat kan zodra een, die, die, het brandt vanzelf los. Er komt natuurlijk een moment in partij 4 of 5 of 6, dan brandt het los. En dan krijg je, en dan gaat een van de twee voorstaan. En dan moet je terug gaan komen. Maar ja, dan loop je het risico dat dan de meeste Kort duurt, want het is maar twaalf partijen. Dus zodra een van de twee voorkomt te staan, dan heeft hij de juiste tactiek gevoerd. Door, door eigenlijk de, de, de match korter te maken door hem uit te stellen. Maar ja, kom je achter te staan... dan heb je de verkeerde tactiek gevoerd. En, uh, ja, uh, dat kun je alleen maar achteraf zeggen. Maar nu zijn ze aan het settelen. Ja. Dus ze, uh, echt alles tot zich in laten dringen... en het opnemen. En dan op een gegeven moment kunnen ze... Gaan hun, hun maximale uh, uh, kracht laten zien. Nou is, nou is Anand natuurlijk de, de man met de ervaring. Hè? 43, zei je. Uh, hij is al vier keer wereldkampioen. Ja, hij, acht, heeft, acht... hij heeft vijf keer om de titel gespeeld. Ja. Dus hij, hij, hij heeft enorm, sinds 2000... Uh, in 2020 werd hij voor de eerste keer wereldkampioen. Dus hij is wel wat gewend. Nou speelt hij in zijn eigen land. Ja. Zelfs in zijn eigen geboortestad, Chennai, het vroegere Madras... is waar hij geboren is. Dus, uh, hij is ook een, een, trouwens ook een nationale hero, een, een nationale held. Ja, heeft... Hoe gaat dat? Kan hij over straat? Of hoe bekend is hij, hoe populair is heel hij erg, in India? Heel erg. Moet je vergelijken met, uh, nou ja, met, met, met echt de grote filmsterren. Hij heeft elke decoratie gehad. Hij zit aan, aan diners van uh, de koning en, de, en hij wordt ingewikkeld. ...gezet als, als, als symbool van uh, de staat, de intelligentia, de, de toekomst. Uh, zo moet je hem zien. Hij is uh, een, een, ja, een, zeer, uh, een zeer hoog in aanzien. En ook nog steeds oh, toch wel een man van het volk. Ja. Uh, alhoewel die uh, ja, rijk is opgegroeid... ...en wel behoort tot, uh, tot de rijkere tak van, uh, van de Indiërs. Maar, be, maar bestaat dan bij het schaken zoiets als thuisvoordeel? Uh, dat zou je verwachten. Maar ik denk dat het, dat het mocht er van een voordeel zijn. Of van iets, zoiets. Dan is het eerder een nadeel. Hij kan niet wegglippen. Kijk, een, uh, Carlsen die kan uh, uh, uh, zeggen: Ja, sorry, ik heb geen zin. Of ik, of ik moet me voorbereiden. Of dit of dat. Kijk, hij, hij, hij kent al die mensen. Hij kent de interviewers. Hij kent, want die hebben hem van, van jongs af aan. Uh, Kennen uh, hey, uh, ze hem? Hé, Vies dan. Of hoe dat gaat daar. Uh, Viesje, hè? Viesje. Hey, hey, hey, en dan kun je hem moeilijk weg. <laughs> uh, hey, dat, dat kun je niet maken. En hetzelfde geldt voor de televisie en voor de eh, een of andere zender die een bereik heeft van uh, in dat hele gebied van 100 miljoen mensen heeft de de, de internationale rechten gekocht. Ja, die moeten natuurlijk ook coverage hebben. Die moeten ook dus ja, uh, daar kan hij niet zo makkelijk aan ontsnappen als, als wereldkampioen. En hij doet dat ook heel goed hoor. Beter dan uh, Carlsen. Die staat er, net zoals Fischer vroeger, eigenlijk heel erg onwennig bij. Als je, uh, als je hem feliciteert of je begroet hem... dan kijkt hij een beetje glazig aan. Van ja, wat, wat, uh, wat bedoel je of zo? of uh, Waar gaat dit over? En uh, laat mij nou maar schaken. Dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, terwijl hij toch... Nou ja, uh, hij is... Ook enorm populair. Hè? En hij wordt uh, gevraagd voor reclamecampagnes. Ja, en, nou ja Hij heeft in kledingmerken natuurlijk gedaan. Hij is gevraagd voor, om films uh, mee te spelen. Als natuurlijk symbool van, uh, van, van intellect. He, een soort, soort James Bond-achtig iets. Of, of, of dat soort rollen. Uh, ja, dus natuurlijk... je zou zeggen, hij, hij is al een beetje gewend... om een beetje in de Hollywood-sfeer te zitten. Ja, maar zelfs in die rollen ook met die, met die, uh, die modeblaadjes, ja. ook daarin staat hij erbij alsof hij er eigenlijk niet bij is. Alsof hij met zijn hoofd ergens anders is. Het is, het is niet zo dat hij met een lach en met een, met een innemende uh, uh, glimlach dat in ontvangst. Nee, hij staat erbij van uh, ja, oké, okay, uh, wat doe ik? Waarom, waarom doen jullie La, ja, dit? En ik heb ja. wat geld ervoor en zo. Nou, Oké, okay, dat doet hij dan. Maar zijn dit, deze twee mannen, zijn dat wel, is dat wel een goede reclame ja. voor het schaken? Nou, denk ik wel. Denk het wel. Alleen ze zijn sympathiek en vriendelijk en ze spelen de sterren van de hemel. Uh, ze verdienen ook heel veel geld. Ik denk dat het ook een argument is. Ze verdienen hier anderhalf uh, a, a, een miljoen. Uh, dus per partij verdienen ze meer dan wat ze ooit... in, in, in, in, in vijf, zes toernooien kunnen verdienen. Dus ja, de, de, de, ik, ik hoop dat de match... Uh, op zeer korte termijn gaat losbranden. Vanaf partij 4 ongeveer. Laten he? we het hopen. Dank je, dat hopen. Dankjewel Plaatschie. Hans Beum. We gaan uh, naar Londen, naar de O2 Arena. Het ziet er een beetje uit alsof er weer MTV Awards worden uitgereikt. Het is een soort concertzaal, hè, die O2 Arena. Maar er staan twee tennissers. Uh, de beste van de wereld ook nog. Djokovic won de eerste set van Nadal. En nu Mark Brasser. Ja, we zagen net ook iemand van One Direction volgens mij. Ja, ik, ik weet niet wie het is, Dione. Dat, dat uh, moet ik je schuldig blijven. Misschien dat jij het weet. Maar uh, we concentreren ons voor ons nog even op het tennis. 3-1 is het in de tweede set voor uh, Novak Djokovic. Hij heeft uh, Nadal dus al gebroken. Ja, en Nadal is zoekende. Zoveel is uh, duidelijk. Uh, ja, Djokovic... Als, enige, als een van de weinigen in staat, misschien wel als de enige... Om, om, om die topspinballen van Nadal, die niet erg diep komen... om daar heel veel tempo op te maken. Hij neemt die ballen snel, hij raakt ze vlijf vlak. Er zit heel veel lengte in die slagen. Ja, en dan is dat heeft dan tot gevolg ja, dat Nadal gewoon geen tijd heeft... voor zijn volgende slag. De ballen komen zo snel zijn kant op. Hij heeft altijd even tijd nodig, eh, voor zijn voorbereiding voor de slagen... maar die tijd die krijgt hij niet van Djokovic. Nou, het gevolg daarvan is dat Nadal probeert om zelf tempo te maken om Djokovic niet die halfhoge spinballen te geven. Maar ja, om tempo te maken. Maar ja, ik zei het al, daar krijgt hij de tijd niet voor. Dus hij produceert heel veel afzwaaiers. Hij zit al bijna aan twintig onnodige fouten, Rafael Nadal. En dat halverwege de tweede set, dat is veel te veel. En hij heeft in deze hele partij pas vier winners geslagen. Wat ook niet goed is bij Nadal, dat is zijn service. Ja, niet goed van Nadal. Dat heeft natuurlijk ook te maken met Djokovic. Nadal die vreest de returns van de Servier. Zeker de returns op de tweede service van de Spanjaard. Ja, dus moet hij nemen. Ja, en dat heeft gevolgen. Nadal heeft al een paar dubbel fouten geslagen. 3-1 dus in het voordeel van Rafael Nadal, die heel snelle antwoord moet gaan vinden op het goede spel van Djokovic. Anders is deze partij in twee sets beslist. Dan naar winnaar voetbal Jong Oranje ligt na drie kwalificatiewedstrijden... mooi op koers voor het Europees Kampioenschap van 2015. De eerste duels werden allemaal gewonnen... zonder zelfs maar één tegentreffer te incasseren. Donderdag staat een uitwedstrijd tegen Slowakije op het programma. Dat is de nummer twee uit de pool. Voor dat duel kan bondscoach Albert Stuivenberg niet beschikken... over Joshua Brenet en Kyle Ebesilio. Beide spelers blesseerden zich bij hun club en moesten zich afmelden. Een probleem dat na het weekend wel vaker voorkomt. Als bondscoach ben je natuurlijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de, van de fitheid van spelers. Van allerlei keuzes die ook bij de clubs uh, gemaakt worden. Dat, uh, dat is duidelijk. Ja, en in zo'n speelweekend ja, kan er altijd nog van alles gebeuren. Dat is nu ook weer gebleken met twee afmeldingen helaas. Maar goed, uh, uh, eigenlijk elke keer dat, dat we gespeeld hebben, hebben we dit gehad. En uh, daar moet je ook niet te lang bij stil blijven staan. Dat is gewoon een feit, dat moet je accepteren. Dan komen er weer andere spelers, gaan we daar weer in investeren en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Heb je altijd een schaduwlijst bij de hand? Jazeker. Ja, zeker. We hebben natuurlijk sowieso de voorlopige selectie. En op het moment dat je een de definitieve selectie kiest, dan, dan komen deze spelers op de stand-by-lijst. Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk meer spelers in beeld en kan het ook zijn dat ik een andere speler oproep die niet op die lijst staat. Dat is ook mogelijk. Zijn er ook jongens die, die aanvankelijk dan afvallen, die je later weer op? ...moet roepen vanwege blessures. Hoe komen die jongens dan binnen? Met de pest in hun lijf of, zeggen ze of gelukkig? Dat ze er toch bij zijn. Ja, ik merk eigenlijk dat iedereen die komt met heel veel plezier er naartoe komt. Dus afhankelijk van de situatie waar ze ook in zitten... ...is het ook wel eens prettig om in een andere omgeving te komen. Dat, dat hoor ik ook uit de jongens zelf. Uh, even de zinnen te verzetten. En ook, uh, je merkt dat deze groep van spelers... natuurlijk al lange tijd uh, met elkaar speelt vanuit de jeugdselecties. Mm. En dat het ook gewoon heel leuk is om elkaar weer te treffen. Dus uh, ik heb die negatieve ervaring helemaal niet. Iedereen is toch wel heel erg blij als ze voor jonge oranje mogen uitkomen. En zo moet het ook. Slowen kan je uit en daarna ga je oefenen in Frankrijk. Nou is oefenen nooit het sterkste punt. Ook niet van Jong-Oranje, Gelet op de 3-0-nederlaag tegen Oostenrijk... Maar... Je krijgt er wel met een ploeg te maken. Ja. Van niveau, laat ik het zo maar zeggen. Ja, daarom ben ik ook heel blij met de wedstrijd. Dus, uh, het is duidelijk dat dat de laatste wedstrijd is van dit kalenderjaar. We komen pas in maart 2014 weer bij elkaar. Dus uh, ja, meten met de Europese top, want dat is het. Ook Frankrijk heeft tot op heden alle wedstrijden gewonnen, en heeft er dan vier gespeeld. Ja, en uh, het is voor ons heel belangrijk om daar, daar die wedstrijd weer te gebruiken... om de volgende stap te zetten in ons proces. Als je wederom in de kwalificatie geen tegengoal krijgt, heb je minimaal een punt. Ja, het is dan een logische redenering, maar uh, die nul achterin, ja. dat is wel een wapen, hè? Nou, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En uh, dat hebben we goed gedaan, maar goed, uh, zoals ik al eerder zei... hebben we ook wel wat geluk gehad hier en daar. En daar heeft ook uh, Warne Haan als keeper uh, zijn werk uitstekend gedaan. Daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten... Maar dat we op nul uh, tegen Doepen te staan, is natuurlijk wel een groot compliment. En dat hopen we ook zo lang mogelijk zo vol te houden. Albert Stuivenberg, dat bondscoach van Jong Oranje, in gesprek met Rob Fleur. in de park van Chicago uit 1972. Het moest een groot boksfeest worden. De twintigste editie van de Bep van Klaveren Memorial. 85 jaar nadat de legendarische naamgever Olympisch kampioen werd. Maar de grootste namen op het affichon braken vanavond... in het Rotterdamse topsportcentrum. En dat was toch wel een smet op een evenement vol Rotterdams sentiment. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Of je eergast dus heet, Aad Veerman of Beb van Klaveren, of je een man bent, of een cargador. De Beb van Klaveren Memorial, dat is een en al traditie. Ben in tot... Meneer, u bent hier toeschouwer, wat heeft u daarmee? Als Rotterdammer heb je enige idee wat dat betekent. Dat was onze grootste sportman van Rotterdam. Ik heb hem tot de jaren 80 tachtig zien lopen rond de Kamerse Plas, elke ochtend weer. Trainen, trainen, trainen. Geweldige vent. Maar het mooiste dadelijk is de eerste is het één minuut stilte voor hem. Dat gaat er meer gebeuren, ja. Ja, echt. Dan, je, dan, word je, dan word je zelf elke er ontroerd van. Mag ik u allemaal vragen te gaan staan en voor de twintigste maal uw respect te betonen aan de grootste bokser die ons land ooit voortbracht, Pep van Klaveren.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 Ja, het is de fout geweest van het bestuur. Ze moesten daar eerder rekening mee houden. Het is heel jammer voor mij. Ik heb elkaar keihard voor getraind. Ben je niet ontzettend boos geworden? Ja, we waren echt boos. We waren boos, maar daarmee kan je het niet veranderen, helaas. Wij blijven gewoon elkaar doortrainen. En jullie zien me heel snel in de actie. Ben je hier op de kant Op het nog meer rampspoed voor de organisatie van de Bep Verklaveren Memorial. Hoe is nu coach Abbas, voormalig topboxer, adviseur ook van de organisatie. Want Nuska Fonteyn had hier in actie moeten komen, maar? Maar, ja, helaas geen uh, tegenstander kunnen vinden. Ja, Ze staat natuurlijk ook wel uh, staat hoog op de wereldranglijst En uh, ja, er zijn he helaas geen uh, tegenstanders die daarop te, uh, staan te wachten en te, uh, om hier tegen haar te boksen. Ja, dat is toch ook bizar? Ja, dit is inderdaad ja, dit is bizar. Ja. Dat, uh, ja, als, je, als je toch wereldkampioen wil worden, dan moet je tegen iedereen kunnen boksen. Zo, zo denk ik dan erover. Maar ja, er zijn er nog een hoop uh, boxers die zo niet denken. Haalt dat toch uh, de jeu, het mooie, een beetje van dit gala af? Uh, nou, het hoeft niet hoor. Want ik, ik, st straks laten de andere zes jongens jongensboksers een mooie wedstrijd zien. Dan, dan uh, maken ze het wel allemaal goed. Ja. Helpers weg. Ronde 1. Dan gaan we naar Lionel Messi, want die voetbalt dit jaar niet meer. De Argentijn is zes tot acht weken uitgeschakeld door een hamstringblessure... die hij opliep in het duel van Barcelona bij Real Betis. Messi mist daardoor onder meer het duel tegen Ajax in de Champions League... eind deze maand in Amsterdam. Ik praat er even over met Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Edwin, goedenavond. Goedenavond, John. Daar worden ze niet heel blij van in Barcelona, denk ik, hè, die blessure... Nee, absoluut. Het is ook niet de eerste dit seizoen. Het, het, het is eigenlijk sinds, sinds april, toen hij geblesseerd raakte in een wedstrijd bij Paris Saint-Germain... Uh, ook aan hetzelfde dijbeenspier, achterin het dijbeen... Uh, is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Het is af en toe een paar wedstrijden spelen en, en dan weer geblesseerd raken. Hij heeft niet meer dan vier, vijf wedstrijden achter elkaar kunnen spelen de hele tijd. Dit is zo'n derde blessure al van het seizoen. Ja, misschien is dit een beetje de definitieve scheur zeg maar, in dat dijbeen... om te zeggen van nou, nu definitief uh, acht weken stoppen... om 2014 uh, fit uh, te beginnen en verder nergens meer last van te krijgen. Ja, waar, waar ligt het aan? Zeggen ze daar al iets over? Chill niet, Er gaan natuurlijk verschillende verhalen. Eentje, uh, het zal je verbazen, heeft te maken met een chorizo-worstje. Oh, uh, dat verbaast me, ja. Ja, nee. Uh, Messi was, was, uh, moet terug gaan naar de periode van Rijka toen hij trainer was en, en Messi debuteerde en jong was. Toen raakte hij ook al vaak geblesseerd, had hij dezelfde blessures. en is een keer 100 dagen uitgeschakeld geweest. Uh, op het moment dat Guardiola kwam, die heeft van alles veranderd bij Barcelona... Uh, onder andere het dieet van de voetballers. Uh, Messi is, uh, is een Argentijn. Argentinië eet ze in principe bijna elke dag rood vlees. En daar houdt Messi ook heerlijk van het rundvlees ja. Voortdurend. dat is voor voetballer en topsporter is dat niet goed om dat elke dag te eten. Toen heeft uh, Guardiola alle eetgewoontes van Messi met diëtisten en voedseldeskundigen heeft veranderd, ook van de andere voetballers trouwens. En uh, onder Guardiola is hij echt nooit en nooit geblesseerd geweest aan zijn spieren. Guardiola weg. Uh, de, de voedseldeskundige weg. Eentje heeft uh, Guardiola voor Bayern München gecontracteerd bijvoorbeeld. En Messi komt, raakt weer geblesseerd. Dus het schijnt ook een beetje te maken hebben met, met, met zijn eten. Messi zelf in de zomer heeft al een nieuwe diëtiste aangetrokken... om, om, om de blessures van vorig seizoen te, te voorkomen. Maar het heeft het nog niet helemaal kunnen helpen. Nee, maar Ik wou zeggen, het natuurlijk... lek is boven. Nou, niet helemaal natuurlijk. Je wordt er niet, gaat er niet eens <laughs> beter van spelen. Hij nee. heeft last van die spier... Uh, het heeft ook met trainingsmethodes te maken. Guardiola zat daar verdurend bovenop. En dat is de laatste jaren toch iets anders geworden. Maar Messi weet dat het onder andere daaraan ligt. Ook bijvoorbeeld het drinken van heel veel cola. Is ook niet goed. Deed hij vroeger veel. Uh, en, en wil dat zelf ook veranderen. Want hij heeft zelf ook echt maar één doel. Uh, dat is wereldkampioen worden met Argentinië. Ja. Dus daar moet hij uh, heel erg fit voor zijn. En dan gaat hij dus ook... In principe alles te doen, dus ook weer beter eten. Ja, beter eten en, en, en dus even heel lang die rust nemen. En ja, zeker niet te vroeg beginnen. Misschien net een goede periode. Hij mist wel een, een, een dozijn wedstrijden. Twee Champions League duels, onder andere die in de Amsterdam Arena. Ja. Maar die er voor Barcelona niet zoveel mee te doen. Ze zijn, ze zijn nog gekwalificeerd voor de volgende ronde. Competitie, een beetje bekervoetbal. Maar ja, het zwaarste voor Barcelona komt natuurlijk vanaf, uh, vanaf maart in principe. En dan zou hij toch uh, in principe... Zou die weer fit moeten zijn. Maar ja, de, de onzekerheid is er nu wel. Die, die dijbeenspieren die, die zijn bij hem toch het zwakste punt. En, en hoe krijg je dat lek boven zonder dat je wil forceren. Zijn landgenoot Mascherano, die, die zei al van, nou Leo wil dit seizoen absoluut geen risico's nemen, omdat hij gewoon fit of dat elkaar wil komen. Dus misschien ja. dat we bij Barcelona dit jaar niet, niet nooit geen enkel moment meer de ouderwetse Messi zullen zien. Nee. Goh, een chorizo Worstje. Ja, ik laat het ja. nog even op me inmerken. <laughs> Dankjewel, Edwin Winkels. Oké, okay, goedenavond. Goedenavond. We gaan uh, nog even naar Mark Brasser... om te kijken hoe het, uh, hoeveel het is bij Nadal tegen Djokovic. Uh, ja, kan Nadal nog iets, Mark? Ja, ja, misschien eet hij ook wel te veel uh, gorizo-worstjes. <laughs> misschien dat hij daar uh, door last van zijn knieën heeft. Nou, de wedstrijd is, is bijna gespeeld, of was bijna gespeeld, moet ik zeggen, dione 4-2 was het in de tweede set in het voordeel van Novak Djokovic. Servier heeft de eerste set met 6-3 gewonnen. En toen kreeg Novak Djokovic twee breekkansen op de service van Nadal. Het werd 15-40 op de service van de Spanjaard. Nou, Djokovic uh, ja, die maakte ze niet. Nadal herstelde zich knap. Kwam terug tot uh, 4-3. Als Djokovic daar had gebroken, was het 5-2 geworden. En had de Servier mogen serveren voor de wedstrijd. Het uh, is misschien een beetje uitstel van executie voor uh, Nadal, want uh, Djokovic is volledig in controle in deze finale. Nadal die oogt als uh, ja, opgejaagd wild. Hij heeft het ontzettend moeilijk, is nog altijd zoekende. Hij krijgt geen tijd om zijn ballen te slaan. Hij wordt opgejaagd. Djokovic lijkt deze wedstrijd te gaan winnen. 4-3 voor de servier in de tweede set. Hij won de eerste. Dankjewel, Mark. Het overmorgen gaat verder. Ik kan geen uitspraken doen